Uur. Gert Luc met het NOS Journaal. De vakbond CNV schaart zich definitief achter het pensioenakkoord. Bijna 80% van de leden stemden bij een referendum voor de nieuwe pensioenafspraken... en het algemeen bestuur volgt die uitslag. Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week... overeenstemming over waar het naartoe moet met de pensioenen. Maar voor een definitief groen licht wilden de bonden eerst nog de ledenraad plegen. Het CNV is de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag. De BVDA wil ruim een half miljard euro extra voor het basisonderwijs, anders stemt de partij in de Eerste Kamer mogelijk niet in met de onderwijsbegroting. Partijleider Asche wil het geld gebruiken om de lerarensalarissen salarissen te verhogen. Volgens hem blijft het lerarentekort anders verder oplopen en dat vindt hij onacceptabel. Bij een routinecontrole in de haven van Antwerpen heeft de Belgische douane 3000 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren bedoeld voor Nederland, mogelijk voor iemand in de regio Den Haag. Er is nog niemand aangehouden. Ambtenaren van de Belastingdienst hebben het onderzoek naar de affaire... rond het stopzetten van kinderopvangtoeslag ernstig belemmerd. Dat meldde Trouw en RTL Nieuws. De ambtenaren waren jaarlang betrokken... bij het stopzetten van de toeslag van honderden ouders... en hadden sleutelposities in het onderzoek daarnaar. Ook zouden ze stuk hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer. President Trump komt terug van zijn uitspraak... dat hij mogelijk de FBI niet zou inschakelen... als hij informatie over politieke tegenstanders krijgt vanuit het buitenland. Daarvoor kreeg de president afgelopen week veel kritiek, vooral van de Democraten. Hij zegt nu dat hij uiteraard de FBI of de minister van Justitie zou inlichten. als een vreemde mogendheid hem belastende informatie over politieke tegenstanders aanbiedt. Het weer stevige buien trekken van zuid naar noord. in het oosten daarbij ook kans op ondier. De komende uren trekt de regen via het noorden weg. Vanmiddag is het overal droog en dan wordt het 19 tot 22 graden. Morgenperiode met zon, een kleine kans op een bui. Temperatuur opnieuw rond de 20 graden.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 Het is dus even winnen. Ja, het is dus even winnen, hè? Ja, zeker. Ja. Wacht even, je moet. Uh, ik zit even te kijken, deze microfoon? Is het deze microfoon? Jawel. Je moet er echt in kruipen. Je, je moet er echt in kruipen dat pas ik tevoorschijn. Goed, het is een regenachtig uh, zandvoort. Het was echt een safari om hier naartoe te komen. Want uh, door de, de Halemen Ik ben jij door de Halemenstraat gekomen, Marcus? Ja. Wat moest je? Uh, varend. Ja, varend. Ik was ja. even bang dat mijn auto's dan slaan. Echt water spoten, ja. tot hoog in de bomen. Ik heb van die vering die omhoog kan, dus dan kun je er makkelijker doorheen. Oké, okay. dat kan je een beetje bijstellen. Ja, meneer. precies. Nou goed. Uh, welkom. Het is vandaag uh, een speciale uitzending. Het is uh, 24 uur uh, ZFM live op locatie. Er zijn allerlei activiteiten hier in Zandvoort te doen. 33 locaties kan je aandoen. Zullen we zullen straks even opzomming doen van wat er allemaal te doen is. Ik heb uh, vandaag een stukje zitten lezen. Gisteren trouwens ook. De hele week eigenlijk wel. Want ik wil eens weten wat je hier allemaal kan doen. De meeste activiteiten zijn gratis, dus dat is ook wel weer goed om te weten. Daar is de Nederlander wel gevoelig voor, voor gratis. Dus uh, ik zou zeggen, ik kom deze kant op. We hebben natuurlijk ook de nodige muziek voor u klaarstaan. Ja, ik, ik moet altijd even wennen aan de nieuwe technieken die we hebben hier. Je begint helemaal te worden. Uh, ja, dat is het misschien ook een beetje. Een beetje op leven. Hè. Hoe werkt het met die knoppen ook alweer? Nou, dit is bijvoorbeeld uh, een van de platen die we vandaag uh, gaan draaien. Als hij het doet. Wacht even hoor. Uh, wacht. Nee. Dat is altijd even jammer, hè? Even kijken. Ik hoorde. Nou ja, we kunnen nog even doorpraten. Ja. ja. Want er is echt van alles te doen vandaag. Maar Noem we als wat activiteiten? Ja, dat is een goed idee. Ja, nou, ik wil ze wel noemen. Maar ik, uh, ik weet sowieso dat als je zin hebt. kun je hier uh, uh, sowieso langskomen bij de radio. Ja. Want wij zitten dus in het, in het uh, Beach Hotel. en in het restaurantgedeelte van App en Vloed. waar je altijd All heerlijke uh, barbecues kan eten en zo. Ja. Ik, ben, ik weet ook niet of we er mee gaan afsluiten vanavond. Dat lijkt me lekker ook wel worden. erg leuk. Ja. Wat, hoe bedoel je afsluiten? Nou, ja, weer, ik zie hier net staan Zuid-Afrikaanse barbecue. Ik denk van, nou, Ach, dat lijkt me een goed idee voor vanmiddag. Ja. Bij, lekker. Mm, ja, en is... Maar en vanmiddag is het ook weer droog. En dat zal wel heel fijn zijn. Ja. En ik heb ook begrepen dat gisteren is de, de tentoonstelling en alles hier aan de boulevard en zo is geopend. Door, door een van de wethouders. En ik uh, moet even kijken, Stodrik, of daar ook al echt nieuws over is geweest. Okay, now drive eerst even bang on the piano. I wonder if you could be my therapy It's kind of awkward but obvious That's what I need Mannes en bang on de piano hier in de zaterdagmorgen live vanuit het Beach Hotel in Zandvoort. Het is 24 uur lang we zijn we hier live en er zijn allerlei activiteiten. Dus wil zeggen kom deze kant toe. Het valt wel op sinds ik hier achter de microfoon staat is het wel vrij rustig in de zaal. Komt het omdat ik nu mijn bril opgezet heb, is dat? Ja, Schrik ik inderdaad. iedereen af ja, nu? Is Dat al het? een het is beetje zo. We zijn er vandoor gegaan, maar die waren hier om zes uur al. Oh, ja, die waren hier om zes uur. Diep respect hoor. Jazeker. Ik, ik, ik heb ja. moeite met opstaan. Maar... Ja, ik sta om zes uur op, maar om dan om vier uur op te gaan staan, dat lijkt me nog even te gek. Ja, ja. Goed, ik vraag even in de zaal. Uh, wacht ervoor. Ik, zijn er nog vragen in de zaal? Zijn er nog uh, vragen? Wacht, zijn, zijn er nog vragen in de zaal? De sfeer tot nu toe hier zo, wat vinden we daarvan? Matig. Ja, daar was ik al bang voor, oh. matig. Uh, het kan maar niet snel genoeg afgelopen Nou, ik, ik, ik vraag de zaal ook niet meer wat ze ervan vinden, daar word je niet blij van natuurlijk. Goed, we kijken even de wereld in, wat gebeurt er allemaal? We hebben natuurlijk ook weer de nodige rare berichten, want dat hoort je met het radioprogramma. En we hebben natuurlijk ook allerlei activiteiten die uh, vandaag te doen zijn. Er zijn wel maar een aantal activiteiten afgelast, zoals de wandeling door de duinen. Het uh, ja. is veranderd in een zwemtocht? Ja, het is een zwemtocht geworden. Daar kan je ook voor inschrijven. En ik heb een Maarten gehoord, die heeft zich daarvoor aangemeld. Maarten? Ik denk niet dat hij hem af gaat maken. Nee, dus, uh, Weet je niet? Nee. Uh, het, uh, gerimpeld oud mannetje krijg je ook niet erop. Uh, ik kijk even naar Jolande, wat, uh, uh, wat uh, zie nou, je al in de wereld, de wereld het is gebeuren? Maar het is, ik heb nu een nieuwe laptop, dus het is uh, heel... Uh, je moet even wennen. Ik kan en de microfoon moet je nog helemaal in je mond uh, oh, ja, stoppen. Zeker. Dat scheelt ook altijd weer. Nou ja, ik zie hier dus wel dat uh, gisteren in het pretpark in Florida is er een nieuwe attractie hier geopend. Dat is uh, Hag Hagrid's Magical Creators Motorbike. Ja, oké. Okay. Dus ik heb, daar, daar moet je dus acht uur wachten in de rij. Ik denk van ja, maar dan moet je alweer naar buiten, want dan is het al afgelopen. Het, uh, acht uur wachten en wat is dan de sensatie? Wat uh, pik je? Dat je inderdaad op? op een motorfiets naar beneden gaat, denk ik. Uh, en waarvan af ging dat ook alweer? Uh, nee. Nou ja, het was met het zwerkballen en zo. Ja? Dat zie je ook allemaal. Maar ik, ik ben heel slecht met deze laptop. Ik moet nog zien hoe ik... Om... Oh, Oké, okay. nou, ik, ik, dit, ik kijk even naar Marcus. Misschien de... ik, ik, ik ga er zo even helpen. <laughs> um, ja, nee, hoe weet je het? Ik heb wel een leuk berichtje over Facebook. Yeah. Um, je hebt namelijk uh, nou, de cryptomunten, de bitcoins en dat yeah. soort dingen. Nou, yeah. Het idee, de basis daarvan was altijd dat je er gewoon mee ging betalen. Yeah. Alleen, uh, ja, dat is nooit helemaal van de, van de kaarten gekomen. Omdat, nee. ja, het is nu zo'n soort spelletje. Het, het is bijna gokken als je... Uh, Crypto, uh, ja, gaat omhoog en gaat omlaag. Uh, nou is Facebook... Ook met, komt ook met uh, een cryptomunt. Yeah. En ja, het belangrijkste is natuurlijk... dat je hem ook daadwerkelijk ergens kan gebruiken. En nu gaan uh, Visa en Mastercard... Zijn, uh, hebben zich al aangesloten. Uh, Paypal, Booking.com, Uber en Stripes. De laatste ken ik heel eerlijk gezegd niet. Nee. Maar uh, partijen als Uber en zo... die zijn in Amerika echt wel heel groot. Is de taxidienst daar. Dus uh, ja, een grote kans dat er eerder... Is een, uh, een cryptomunt van... Uh, ...van Facebook gaan krijgen waar we misschien daadwerkelijk mee kunnen betalen. Meer kunnen betalen dan eigenlijk dan de bitcoins? Ja. Ik wil de bitcoins. Ik heb nog steeds het idee dat er ergens een of ander verlaten loszet. een hele grote computer te draaien. En die slurpt ontzettend veel stroom. En iedereen is op zoek naar die computer. En sowieso, wie heeft die bitcoins gemaakt? Dat wil ik al graag iedereen weten. Was het in Japan of Was het in een heel team? Was het. Uh, dus nou ja, dit is dus iets toegankelijker. Maar waarschijnlijk kan je er niet heel veel geld mee verdienen. Met uh, aandelen. Nee, ik denk dat. Tenminste, ik hoop dat. Ja, Facebook is dan naar mijn idee niet helemaal de goede partij. Maar nee. ik hoop nog steeds dat er een keer een crypto-moment komt. Wat gewoon een, een wereldwijd betaald. Middel wordt, ja. waardoor je uh, ja gewoon een stabiele munt krijgt. Maar ja, de kans dat dat gebeurt is, uh, is, klein. is klein. Nou goed, we, straks nog onder uh, nog meer leuke weetjes en natuurlijk geinige muziek. De vaccines. Het is soms pop, het is soms rock. Nu is het gangbaar. All my friends are falling in love. Vaccines en all my friends are falling in love. Is het goed teken, slecht teken? Ik heb geen idee. De stoep ook leeft op de Radio Live van Hotel in Zandvoort. We zitten toch wel in Zandvoort, dus uh, dat je niet denkt. We zijn we allemaal weg? Nee, dat niet. We zitten in Zandvoort en uh, we zitten hier tot um, Nou wij zitten hier tot 11 uur. Dat is een uur langer. Ja, ja. Dus, ik bedoel, ze hebben ons een uur bijgeboekt. Dat is goed. En daarna komt de goede morgen Zandvoort. En, dat ben ik eigenlijk, dat ding eens even vergeten wie er nou allemaal komt. Weet, weet, weet iemand dat wat er na allemaal naar komt, uh, Kudel? Uh, uh, uh, uh, ja, oké, okay, we hebben ons helemaal geconcentreerd op ons eigen programma, ook goed, uh, precies. Uh, precies uh, daar moeten we mee bezig zijn, kijk, kijk daar komt kijk, de draaiboek al, al aan uh, gelopen. Hierna komt uh, het team van Goedemorgen Zandvoort, ja? uh, zoals altijd, alleen ja? een uurtje later. En uh, na het team van Goedemorgen Zandvoort komen uh, Rob Harms en uh, met Jaap samen. Oh, oké, okay, natuurlijk, Rob Harms zit ook altijd in die uh, tot Twaalf uur zitten we uh, met een, een vol programma. Dus, uh... Oké, okay, maar in de avond gebeurt er ook nog van alles. We yes. gaan even naar een interview luisteren van... Uh, um... Marlena Sjerps. Marlena Sjerps, precies. Kijk hoor, start hij nou of start hij niet? Ach, het is toch altijd er even zoeken, hè, hier in de studio. Nou, gelukkig hebben we iemand van de techniek erbij. Die dacht lekker rustig naar huis te kunnen gaan, maar dat uh, zit er nog even niet in. Even kijken hoor. Ja? Ja? Boelevaar in Zandvoort oh ja. en Marleen Scherpsen staat naast mij, want zo net is ja de beeldenroute geopend. Marlene, hoe trots ben je? Uh, nou, ik ben zeer vereerd natuurlijk. Uh, het is voor de eerste keer in Zandvoer dat, dat gebeurt, dat er iets een beeld doet dus aan het Zandvoetse boulevard, waar heel lang voor is geëverd door heel veel mensen. En dat ik daar uh, open erin mag zijn, is natuurlijk uh, heel fijn. Het staat nu voor twee jaar. En ja, we zien wat er daarna nog gebeurt. Maar ik hoop dat het blijvend iets is. Of voor mijn werk of dus ook van Danswerk, dat is uh, maar niet schrik geluid, maar de zee leent zich voor dit soort uitingen. En daar moet gewoon gebruik van gemaakt worden. Want uh, hoe is dit uh, project ontstaan? Uh, nou, dit, dit is een voorbode voor de, ja, de renovatie van de boulevard natuurlijk. Een tijdelijke maatregel om de boulevard tot het, uh, tot het opknappen zelf wat te uh, Wat mooier, meer uitstraling geven. En toen is er ook bedacht dat uh, kunst er ook op zijn plek zou zijn. En ja, vervolgens heeft Hilly Jans van het een initiatief genomen om uh, mijn werk hier neer te zetten. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ja, want uh, nu is net de opening gedaan uh, door de wethouder. Door de wethouder, Elverij, ja. Die uh, heeft dus die, al die tijdelijke maatregelen van de kiosken en uh, hangsteelgoed. En uh, wat beplanting in bakken aan de boulevard uh, geopend. En dat samen dan met uh, mijn werk. Ja. Ik heb tijdens Goedemorgen-Zandvoort uh, gehoord uh, dat, het, dat beelden zijn wel op een hele mooie manier beveiligd. Uh, ze zijn verzekerd, ja. Natuurlijk, ja. Ik heb ook beelden zo staan die echt helemaal goed beveiligd zijn, maar uh, dat geldt helaas niet voor deze. Deze zijn te verdieelde voor. Maar de meeste beelden die ik in de open licht heb staan, ja er zitten zenders in, g g gsm, gps en weet het allemaal. Als je die meeneemt ben je binnen een uurtje de klos. <laughs> hoe, uh, hoe, wordt, uh, wordt, uh, ja, hoe worden de beelden ontvangen? Wat vinden de mensen ervan? Wat heb mijn, je al gehoord? Uh, mijn reacties die ik gehoord heb zijn dus, uh, uh, super enthousiast. Tijdens het plaatsen natuurlijk, dus ze staan nu net uh, anderhalve dag feitelijk. En uh, een enkele reactie van een bewoner aan de boulevard van, hé, hey, uh, het staat in mijn uitzicht. Ja, daar kan ik een beetje op lachen natuurlijk. Ja. Het is alsof er uh, een eiffeltoren staat, want het is natuurlijk zo, staat een beeld van een uh, uh, meter hoog op Een paal. <laughs> wow. Maar goed, er zijn altijd mensen die klagen. en uh, Mensen die uh, een negatieve oppakken in plaats van een positieve. Het zij zo. Nou. De, de route is uh, te lopen en te vinden bij het Zandvoorts Museum uh, morgen of uh, Vandaag eigenlijk tijdens de 24 uur uh, wordt, dat, uh, wordt een mooie route gelopen. Heel Zandvoort kan dat lopen. Maar buiten dat, iedereen kan natuurlijk lekker over de boulevard gaan wandelen en genieten van de beelden. Ja, nou binnenkort is ook een mooi boekje van deze route, beeldenroute te krijgen bij de, bij de kiosk. En bij het Samse Museum, mooie 24 pagina's gaat het worden gewoon een klein boekje. waar hebben elk beeld, en titel zaten, een titel, een foto en een kort verhaaltje van mijn hand. En, uh, ik hoop dat het we volgende week zaterdag te krijgen is dus dan moet nog even gedrukt worden. <gacht> Hoeveel beelden zijn het? Er het zijn, uh, stonden er twee en we zijn er zijn nu acht bijgekomen. Dus tien in totaal. Tien in totaal. Ik wil je heel erg feliciteren en wij gaan zo meteen verder praten met de wethouder. Ja, oké, okay, super, doen het. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, wat knopjes. Ik blijf gewoon een prutsen op dat gebied. Lokale radio zou je zeggen. Goed, uh, net een interview met uh, Malene Scherps. En uh, wij kijken ook de wereld in wat er al gebeurt. Het draaiboek. En ik probeer mijn blaadje hier te pakken vanaf de grond. Uh, net hadden we een like. Een Nederlands beentje. En die maakt echt een beetje sfeervolle muziek. Uh, daar straks meer van. Ik kijk even naar mijn mede die voor mij zitten. Haastig op zoek naar allerlei berichten op internet. Straks daar is ook nog geschiedenis. En ook de heer De bericht. Dat zit ook ja. altijd in dit radioprogramma. Dat is altijd er even bij pakken. Altijd leuk om te weten. Er gebeurt nu al veel. Maar er is nogal veel gebeurd afgelopen week. Um, wat is mijn bril? <lacht> Goed, hier. Okay. Vertel, wat kunnen jullie melden? Nou, Ik, ik heb wel een leuk uh, berichtje over... Um... Uh, Over Samsung. Uh, okay. Heb jij een grote tv hangen? Uh, ja, een te grote. Te groot. Hij is maar. gekozen door mijn vrouw. Ik sloeg, dat sloeg helemaal nergens op. Ik had zo, waarom moet dat? Zo'n zo, grote zo, zwarte vlek. Weet je toevallig hoe groot hij is? Uh, ik dacht 1, 10 of zoiets. Doorsnij. Nou, Samsung komt met een nieuwe tv. Oh, die is ietsje groter. Ja. Uh, deze heeft namelijk een doorsnede van 7 meter. <laughs> is dat diagonaal? Of is dat, het gewoon... ja. dat is, diagonaal. Oh, dat is ook een heel goed punt. Ja. Is het diagonaal of is ja. het gewoon uh, breed? Ja, nou, als je een echt grote tv tegenwoordig koopt, heb je 50 inch. Ja. En deze tv is 292 inch. Uh, dus dat is een behoorlijke. Uh, ja, uh, het is een behoorlijke apparaat. Ja, dan heb je bijna een bioscoopzaal als je ja, dat doet. Ja, jouw kamer is, op het algemeen, is 7 meter breed. Nee. Meestal 75, dus ik denk: waarom doen ze niet zo de, gro de grootte van een gewone woonkamer? Je zet gewoon ja, iets te klaar, dat ze, die televisie, waar moeten ze groter? Zet een bril op, ze, zou ik zeggen. Zo'n belbril? zo'n uh, ja, zo 3D-bril. Ja. Nou, ik denk dat deze niet voor, uh, voor het uh, standaardgebruik uh, gebruikt gaat worden, maar vooral voor uh, uh, yeah, in uh, winkels en. Uh, uh, dat soort dingen. Ja, okay. Dat je er reclames op kan presenteren en dat soort dingen. En Er staat nog geen prijs bij, dat is wel jammer. Want dat willen we nog altijd heel graag, heel Want uh, we, anders weet je hoeveel je moet sparen. Ja, ja precies. Ja. Dat zijn altijd van die dingen. Maar ik denk dat ik deze wel even oversla. Want ik denk dat de prijs hiervan uh, in de duizenden euro's... is. Uh, nou, 7000 euro waarschijnlijk dan. Nee, uh, nou, je betaalt per meter. per meter? Ja, je Net per zoals meter. Dat is je, hoe je schepen betaalt ja, precies. per meter. Dat zijn ja. een ton per meter, geloof ik. Ja, of een miljoen precies. per meter. Ik heb nog een bericht. Dat is al grappig. Uh, yeah? Er is een uh, baby. Is geontvoerd toen hij vier maanden was. En dat was in Argentinië. En het, uh, de geheime dienst uh, was daar echt uh, ernstig bezig. En het was ergens in 1977. En uh, nu heeft hij, meneer, eindelijk heeft hij een familielid teruggevonden. En dat is dan zijn oom. En uh, hij uh, had al aan meerdere journalisten verteld. Die uh, Mijelchuk. Dat, dat hij wist dat hij geadopteerd was, maar dat hij niets wist over de situatie rondom zijn adoptie. En dat is ook niet wie zijn biologische ouders waren. Maar hij heeft inmiddels zijn biologische oom Roberto Mielchuk ontmoet. En hij is nu nog op zoek naar een zus die hij denkt te hebben. Dus ik denk dat zijn ouders misschien uh, toch... Uh, ja, het was allemaal niet zo pretje daar om daar uh, te zijn in Argentinië. Ik snap wel waarom Maxima hierheen is gekomen. Dat zal de enige reden zijn. Waarschijnlijk. Goed. Wij We starten weer eens in een stukje muziek hier op de zender. Ja, lekker hoor. Jack O'Kartner is een Nederlandse artiest. Hij maakt een beetje psychedensie jaren zeventig muziek. En hij schijnt alleen maar echte authentieke apparaten te gebruiken. Hij wil niets met de nieuwe techniek te maken hebben. alles als vroeger eigenlijk. Clear the air. jazz, maar het zit er tegenaan misschien. Cleary jonge gast, hoor. Jack Carter, hij is afkomstig uh, uit Nederland. Hij is geïnspireerd door, uh, nou, hoor het maar, de oude Pink Floyd bijvoorbeeld, hè. Dat zit er ook een beetje in. Ja, dat is niet een uh, wish you were here of zoiets, maar dat is echt de hele oude Pink Floyd, hè. Met uh, bike, I a bike, I gonna ride my bike, zoiets. Heel simpel was wat ze toen zongen. Dat was nog met uh, Sid Barrett daarbij. Jezus, wat een oude informatie allemaal. Goed, hebben we nog nieuwe informatie? Want het is eigenlijk wel weer tijd voor de zandvoerseberichten. Ja, we hebben nog nieuwe informatie. Ja, we genoeg in nieuwe ja, informatie. Vorige ja. week was de wandel vier dagen en er is toch vier dagen gewandeld. Oké. Okay. Want uh, het hing echt een aantal keren aan de oh, Zandvoortse Ja, dan nou heb ik de vormgeving ter hand natuurlijk. Vertel. Ja, het is gelukt. Ja, het is ja, gelukt. op de eerste dag en voor de laatste etappe waren de weersverwachtingen echt dermate slecht. dat de organisatie rekening hield met het afgelasten van de etappes. Gelukkig konden beide dagen gewacht worden tot het laatste moment en konden ze alsnog van start gaan. En er waren 275 inschrijvingen. En die zorgden voor meer dan 325 lopers voor de 5 of 10 kilometer. Honden waren mee, werden allemaal goed verzorgd. Maar het is wel, uh, ze zeiden wel, het is jammer dat niet iedereen die start een kaartje heeft. We kopen bijvoorbeeld een kaartje voor een kind dan alle pap, mam's of grootouders mee. Maar eigenlijk moeten die ook gewoon een kaartje kopen. Hè? Maar in ieder geval, vrijdag werd het uh, jaarlijks terugkerende evenement weer afgesloten. En een drietal kinderen was het snelste. Ze liepen de 5 kilometer onder de 45 minuten. Is het, is het een wedstrijd? Ja, nou, nee, blij, blijkt wacht, maar niet. Maar wacht. er staan drie kindertjes in de krant. Hun namen worden niet genoemd. Maar wat gek, er waren het ook wolven dan? Ja, daarom waren ze ook zo snel. Oké. Okay. <laughs> daarom hebben ze gewonnen. Ja, dat is maar ze wisten niet dat het een wedstrijd was, maar... Uh, is een er, grote... kleine pjot. Ja, Er is een kleine schoonmaakactie gehouden op het strand. Het was maandag. En, uh, ja, bij het strandpavioen Ahoy. 600 vrijwilligers uh, hadden zich gemeld. Ze hadden allemaal een brief thuis gekregen. Het wordt tijd dat je je meldt bij Ahoy, bij het standpavillon. Je moet schoonmaken. Ze hadden 300 mensen verwacht, maar de brief was zo dwingend dat ze uiteindelijk gewoon, dat er toch alle 600 mensen kwamen opdagen. Uh, dat ze gewoon dat uh, gevangenen laten luchten daar? Ja, dat denk ik. Ja, dat nee, goed, goed, ik lul me wat aan Nee, hartstikke goed. 600 vrijwilligers hebben er schoongemaakt. Joon Berensen heeft daar nog even een toespraak gehouden. En het moet allemaal duurzamer natuurlijk. En Ja, plastic is gewoon niet goed. En eh uh, uh, verder, um, ja, Zandvoort is al heel bewust met bedrijven bezig om te recyclen. En uh, uit. Eindelijk uh, moeten we die blauwe vlag elk jaar wel weer uh, voor elkaar krijgen natuurlijk. Als het dus een rommeltje blijft. Alleen de vraag is nu wel, uh, en ik zag het tekenetje ook in de Zandvoortskrant. Ligt er nog wel genoeg afval om straks zo'n actie weer te doen? Nou, We leggen wel even wat neer. Ja, ik denk komt dat je, vanzelf goed denk ik. Uh, ik denk dat je die kant wel opgaat, dat je denkt van, hey, we hebben straks nog wel genoeg uh, afval. Moeten we er wat extra neergooien? Of, uh, of uh, redden we gaan het gaan zo? Dan gaan we weer wat anders doen, dan wordt de helm geplant ofzo. Oké. Okay. Ja, en in augustus wordt alweer het... Uh, achtste jaargang van uh, het Timmerdorp uh, georganiseerd. Het thema van uh, dit jaar is ridders en jongvrouwen. Uh, met een knipoog naar de, naar de middeleeuwen. Ja. Dus uh, dat wordt kastelen bouwen. Ja, de inschrijvingen vinden vandaag plaats. Nu uh, mensen rennen. Op, ja, rennen, rennen. Allemaal die kant op. Het is altijd uh, oh, ja, echt een lange rij ook. Een is ja. ja. Dus uh, vanaf uh, uh, nou, ja, de inschrijvingen zijn zaterdag uh, zo. Nu? nu. Ja, nu. Uw, nu ja. Dus ga je dus, uh, naar die tent 12 of zo, hè? Uh, Ten 6. Ten 6. En uh, uh, de kosten bedragen uh, 40 euro per kind. Maar dan krijg je wel. Uh, de... 40 euro? Ja, maar dan krijg je ja, we wel de alle week, be uh, begeleiding. En ja. eten, uh, worden dus, uh, dingetjes gedaan. En... Oh, oké. Okay. Oh, nee, dezelfde dus weg. is er ook een eindbarbecue. Dus ja. uh, alles. Oh. En uh, natuurlijk uh, wordt. Uh, ...wordt alles in de fik gestoken, dus dat is ook uh, Ja, leuk. dat vuur. Dat, Wacht, ik wil er nog steeds een keer bij zijn. Ik heb nog steeds... Wacht even. Ho, ho, ho, ho. Ik snap het even lacht. niet. Net hebben we het al uh, over gehad over schoonmaakacties op het strand. 600 vrijwilligers zijn bezig de boel in het Maar nu gaan we de boel in de brand zetten. We. Ja, maar ja, je moet dus al, die, uh, al dat vuil ja? weer verbranden. Al die dus, uh, pellets, Al okay. die palletsen, zou je zeggen. Nou goed, daar moet ik nog een beetje aan wennen... ...dat dat nog steeds wel kan fikkie steken. Maar goed, uh, we ruimen het wel allemaal weer op. Goed, straks in het tweede gedeelte daar, die we ...nog veel meer zandvoetsenburg. Eerst maar even een plaatje op de radio. Sorry voor de... Good to be high, van die platen die in de toekomst gewoon niet meer op de radio kunnen, want dit zet toch aan tot verkeerd gedrag. En daar moeten we inderdaad toch uh, bewust van worden. Ik bedoel, we hebben het, het roken nu redelijk onder controle. De volgende stap, dat roepen wij in de studio ook altijd, er is de drank. Ik heb het afgelopen week nog opgezocht. Uh, drank, uh, of nee, uh, alcohol, um, nou nog even één keer, dat hebben we opnieuw. Tabak heeft plus-minus 20.000 doden per jaar, Dat zijn ja. de cijfers van het CBS. En tabak is uh, iets van 2000, dus dat scheelt nog aanmerkelijk, maar toch dat... Sorry, dat, alcohol 2000 of, uh, of alcohol 20.000? Nee, nog één keer. Um, tabak is 20.000 slachtoffers ja? per jaar. En uh, drinken, alcohol is uh, 2000. Oh. Maar goed, dat zijn wel 2000 te veel natuurlijk. Ja, dus maar dat je moet we ook wel niet. heel veel drinken, Want er zijn veel meer alcoholgebruikers dan ja. tabakgebruikers. En ook veel meer die het met water doen. Dus maar uh... nog, nog even een cijfertje erbij. Want ik ben normaal, normaal nooit zo van de cijfers. Maar ik denk dat moet ik toch even toelichten. Uh, de kosten voor alcoholmisbruik per jaar: 8 miljard. Oeh. Dan verdienen we... En veiligheid, beveiliging en zo. Door de politie die op moet komen. Nou ja, van alles en nog wat, alles is het bijgerekend. En de opbrengsten? Uh, 5 miljard. Nou ja, ja. ja, dan ja dan kijk, we we moet ja. we ik ja. schrappen. Dat moet je het schrappen. 3 miljard kost 3 miljard. Ja. Tikke helemaal niet. Dus ik bedoel, uh, dus, uh, nou ja... En het veroorzaakt ook nog, daar hoorde ik, uh, het, uh, het roken, voor, nee het drinken ja. veroorzaakt bij vrouwen borstkanker. Oh, dat heb, Dan een heb je meer, uh, meer kans om. Maar uh, een half glas wijn scheidt wel weer goed te helpen tegen de, de ja, bloeding. Ja, maar je een, kan net zo goed druivensap nemen. Dat is net zo goed. Oké. Okay. Nou, goed. Doe geen uh, alcohol in de wijn te zitten. Nou. Je snapt het al. We, we zijn de weg op Zonder, van de uh, gezondheid weer. Ja. Goed, het is uh, 24 uur hier. Zandvoort live aan het hotel, beach hotel. Uh, en uh, het is momenteel wat opgeklaard. Hè? Het, is ja, het is droog nu. Het begint een beetje Halleluja. droog te worden. En, nou, gelukkig. Maar uh, er was een, een vliegtuigpassagier die wilde eventjes uh, vliegen. Ja. Yeah. En, uh, en het was droog gelukkig. Maar uh, die heeft dus oponthoud veroorzaakt. Want ze deed de deur open. En ze dacht dat is de toiletdeur. Bleek dus de nooddeur te zijn. Hij stond nog aan de grond. En gelijk ging hij slijm aan de. Dat ]heid. vroeg ik me net af ja. En in geval van nood uh, uh, wordt er dus open. op dat moment wordt de procedure gestart. Van hup, iedereen het toestel uit. Ja, oh en uiteindelijk mijn God. is dat toestel met zeven uur vertraging. Vertrokken vanuit Manchester en die gingen dan naar Pakistan volgens mij. Dat, ja. En uh, dan denk ik van nou lekker dan, dan heb je Pakistan in Bruiloft, dan is die net voorbij. Dan denk je, nou neem een paar uurtjes hebben we extra. Maar ja, zeven uur. Dat is flink uh, ja, Door zo'n stomme dame die dus gewoon een de verkeerde deur pakt. Maar het is dan ook geen soort uh, protocol wat dan in werking gaat. En daar uh, kan je dan niet uh, vanaf komen lijkt wel. Nee, hier zal en moet. Uh, ik denk dat waarschijnlijk het alle lichtjes aangaan of zo. Ja. Want, uh, ja, de nooddeur is open, de glijver is uit, dus er is gevaar. Ja, maar je kan ook logisch nadenken, maar dat is tegenwoordig er niet meer bij. Want de protocollen zijn niet voor niks bedacht natuurlijk. Die moeten gevolgd worden. Die moeten gevolgd worden, zeker. Goed, straks meer Zandvoortse berichten en dan meer activiteiten die gebeuren. En ik ben heel nieuwsgierig. Aanstaande woensdag opheldering over de MH17. Nou, ik ben helemaal niet meer nieuwsgierig. Lekker Muziek ...Empire of the Sun en dat heet uh, The Way to Go. Ja, zo is het. Zo moet het gaan. En ik noemde het net al, aanstaande woensdag komt een rapport uit van het JIT. En die gaat nou precies vertellen wie de schuldigen zijn van de MH17... En ja, laatst laatste zit ik een beetje in die complotdenkershoek. Een vriend van mij heeft zich daar helemaal in gelezen en ik wil er eigenlijk weg blijven. Maar dan toch denk je van, ja, het is misschien toch wel een beetje vaag. Ik bedoel, er schijnt aan boord, achter de cockpit, een hele grote batterij te hebben gezeten. Dat stond niet in het rapport. En die batterij was 1500 kilo. En die schijnt echt heel brandgevaarlijk te zijn. Dus daar hoeft maar iets mee te gebeuren, en het schijnt te ontsteken. Was het soms geen raket? Nou, dat zijn nu de verhalen dat er een straaljager is geweest, want Meerdere mensen daar te plekken die allemaal geïnterviewd zijn, die zeggen. Het er zijn ergens gezien? Ik heb echt straaljagers, in ik ben niet achterlijk. Kom op nou. En die hebben misschien wel op dat vliegtuig geschoten. Dus, en het Maf is dat we de Oekraïne eigenlijk te vriend moeten houden en Rusland eigenlijk altijd een beetje als vriend, of als vijand blijven zien, omdat we ook aan de kant van Amerika staan. Dus ik vind het toch wel een moeilijk verhaal. En ik ben echt benieuwd. Geloof je echt dat er straks daders worden aangewezen in Rusland? Ik denk Echt, dat er of een separatisten. Hele grote doof is, daar gaat alles in. Ja, wat ik bedoel, nu, nu werken ze naar een punt toe. De bestaande zijn, uh, nou, heel blij zijn ze niet meer natuurlijk. Maar goed, die zeggen van: hé, he, eindelijk duidelijkheid. Woensdag we weten we het. Ik geloof er helemaal niks van, ik had toch helemaal niet. Nee, ik had toch niet dat de mensen in Rusland worden aange aangewezen, zij hebben op knop gedrukt. Nou, die zullen het toch wel weer ontkennen. Dus, uh... ja. het, gaat, uh, het gaat sowieso... Ze gaan nie, er gaat niemand vervolgd worden. Dat is gewoon, we willen dat allemaal, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Dit is politiek gezien al helemaal niet handig om te doen ook. Nee, ja. Nee. Nee. Aan, aan twee kanten niet. Je kan ook niet de, de schuld bij de Oekraïners neerleggen. En ook niet bij Rusland. Dus er moet een soort spel blijven worden gespeeld. En ik ben benieuwd hoe dat spel zich woensdag verder uh, ontwikkelt. Nou goed, uh, het is vandaag 24 uur. Zandvoort, live vanuit het uh, beach Hotel. En er zijn allerlei activiteiten. 33 om precies te zijn. Er zijn er een paar afgevallen. Maar er zijn nog wel een paar te doen. Soms wat? Ja, nou onder andere uh, als je je altijd hebt afgevraagd. waarom uh, surfers zo vroeg uh, in het water liggen. Ja? Echt als je s ochtends vroeg uh, op, het, uh, uh, ja, op de boulevard loopt, dan, dan, dan zie je zo in het water liggen. Het lijkt heel koud, maar uh, dat valt uh, best mee met, uh, met een wetshoot aan. Maar Als je dat altijd hebt afgevraagd, dan kun je tijdens uh, Dawn Patrol uh, uh, instructies nemen om uh, ja, zelf te gaan surfen. En dat kan bij de Spot, uh, de Strandend uh, hier in uh, Zandvoort. En van 8 tot 9 hebben ze een, een klasje, van uh, 9 tot 10 en van 10 tot 11. Uh, dus ja, dat, uh, uh, kijk, dat er goede golven staan. Ik heb net niet gekeken, dus uh, dat weet ik niet precies. Maar nee. uh, uh, ja, het is sowieso altijd lekker om in het water te liggen. En ook als, je, uh, als er laag golven staan uh, en je wordt toch door die golven meegenomen. Dat geeft een heerlijk gevoel, kan ik je zeggen. Zeker. Um, minimum leeftijd is uh, 8+. Plus. Uh, ook als je alleen maar Engels spreekt. Vind ik het raar dat je naar dit programma luistert. Maar goed, dan uh, kun je ook gewoon meedoen. En uh, de en prijs en zwem... is 5 euro per... Uh, oh, toch maar 5 euro? Ik dacht dat ja. alles gratis was van Helaas. Nee, dat maar was ik Maar ik begrijp ook, ook wel dat je je zwemdiploma ook bij je moet is, hebben. Uh, is wel verstandig, ja. Of, ik weet niet eens waar de mijn is. Echt waar? En die waar moet je, je echt tonen? Nee, nee. het oh, zou oh, wel leuk. fijn zijn als je een zwemdiploma hebt. Yeah. Want het is, uh, daarom zegt ze waarschijnlijk al boven de 8 jaar. Dat zit er dik in. Okay. Uh, waar je voor je ook een zwemdiploma nodig hebt... maar die hoef je niet bij je te hebben en ook niet te laten zien... De KNRM Experience. Je kan de, de wereld ontdekken van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Red, volgens Red boot was het ook. Maar ja. Neem een exclusief kijkje in het boothuis. En maak kennis met de vrijwilligers die bij nachten rondtuigen. uitrukken bij eventuele zee -ellende. En het is vandaag van 9 tot, tot half 11. En van. Half elf tot twaalf. En ik weet niet of ze dan echt wat met je... Volgens mij gaat de boot niet uitvaren. Maar... En nou, het schijnt dat ja, de boot... Het schijnt dat de boot gewoon door de, over de boulevard zelf heen vaart. Vanwege het weer. Oh, op ja, elkaar. Er ligt zoveel water. Kan er gewoon overheen. Ik stel voor de weg Dat is echt... Uh, daar kan je wel een bootje ja? varen. Echt Seriously. zeker. Met de rubberboot. boot. Voor kinderen is dat echt heel mooi om daar naartoe te gaan. Of? Ja, en uh, de... de... De loods die is tegen, schuin tegenover uh, waar wij nu zitten. Wij ja. zitten dus nu hier in uh, restaurant Eppenvloed. Ja. en Vloed. Uh, en de uh, schuin aan de overkant, dus naast het casino, daar heb je dus het boothuis. Dus ga gerust even kijken naar. En kom gerust bij ons kijken, want je hebt bij ons de kans om vijf minuten sidekick te zijn. Kijk, en hoe das, leuk is dat? Dat is een goed idee. Oké. Okay. Okay. Zaterdag 24 uur Zandvoort. En dit betekent dat iedereen hier de deuren open gaat gooien voor jou. Dus kom langs voor een rondleiding in het dorp, ga hertenspotten in de her tuinen, of ga naar het circuit eerst van alles te doen. Het gaat Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Oké. Vind je het leuk? Nee. Zo, okay. goedemorgen. Voor de zin is er nog koffie. We komen op in silence. I'm losing you. Alsbare muziek op de zaterdagmorgen hier bij Toebakleef, op locatie. Het is hier een wat lekker dichte, ja. dichter wat lekker vol hier bij het Beats Hotel. Mensen worden wakker, komen hier een broodje eten, appelsapje, fiedransje. Je moet allemaal kijken, van, wat zijn hier mensen? Daar ja, wat een zijn een ze naartoe te doen doen hier? Ja. Telefoon aan een. Ja, mensen zijn erg, bijt hier aan wat bijten hier, inderdaad. Maar we hebben Sandra hier. Ja. We kunnen natuurlijk bellen, maar ze kan natuurlijk ook gewoon aan de tafel even gaan zitten. Dat lijkt me makkelijker, ja. ja. Sandra, en die gaat straks de, de dorp in? Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik moet toch even, even, even landen hoor, ik heb ja, geen ja, koffie ik... gehad. Oké. Okay. <laughs> uh, ik ga zo meteen inderdaad het dorp in, ja? uh, met microfoon microfoon. Okay. Uh, ik, ik ga vragen wat er allemaal te doen is, en dat ga ik als eerste doen bij de KNRM. Oh, dat is hier vlakbij? Uh, dat is hier vlakbij, ja, positief, dus vandaar ja. dat ik denk dat ik die koffie nog wel red hier. Ja, <laughs> Dus daar, uh, het, het is voor mij nieuw. Ik zag net allemaal mannen in gele pakken daar dingen okay. klaarzetten. Heb je dus er ik, nog fantasieën bij? Dat je... Oh, hele grote ja, fantasie, hele fantasie. Hele wilde fantasie. Ik, ik uh, weet niet of ik met dit weer of te of de boot gaan nee. uitleggen, maar ik heb je wel bent... gevraagd. Ja op basis van, van mijn achtergrond van... mag ik mee op die boot? Dus wellicht dat ik jullie ook ga bellen vanaf de boot. Of ben, je, ben je okay. wel uh, donateur? Want dan mag je altijd Ja, dan, nee, dan mag je... Nee, maar dan, dan gooi je het gewoon onder het motto... ik ben van de pers. Dus ja, okay. mag je misschien ook oh, wel dat wel is mee. je achtergrond bedoel je? Sorry? Ja, dat is je achtergrond. Ik bedoel, door de pers mag je... gaan de deuren open? Door de pers gaan zeker deuren open. Ja. Ja, Oké. Okay. Ja, dat, ja, dat, dat, dat Ik ben, ben van beroepsjournalisten. Oké. Okay. En daar uh, zeker dat... dat ik, je mag het niet misbruiken. En dat doe ik ook niet. Nee, nee, dat doe ik nooit. Maar uh, uh, de, ik, uh, nou ja, uh, de mensen die je kent. Ik heb de, de penningmeester van de KNRM Het Is Zandvoort, een klein dorp. Dus hij ons kent ons. Yeah. En ik zeg: goh, ik moet een verslag maken. Mag ik mee? En ik denk dat het leuker overkomt, ja, donateur of niet, ja. op zo'n boot. Ja, nee, het kan weer mensen stimuleren om toch ook weer een kleine donatie te doen. Zeker. Zeg je gewoon dat ik donateur ben en dan komt het hem goed. Oh, ja. jij bent donateur. Oké. Okay, nou, dus uh, deuren ja. die voor anderen Precies. gesloten blijven. Precies. Precies. Ja, nou goed. Jij ja, gaat dus uh, zo die kant. Je bent op voorbereid. Ik zie een gele jas. Ik zie. Uh, en, uh, en, ik, nou, ik, uh, het is wel een klein stukje plastic. Er zit al een gat in de ja, voorkant. Mijn jas is ook van plastic. Ik ben vorige week naar... Ik, ik heb het gevoel dat ik de een hele week er zo heb, heb bijgelopen. Nee, het was een, uh, het Hello Festival in Emmen. En er trad Lenny Kravitz op. Wat de fuck? Oh, wow. In Emmen. In Emmen. Lenny was, Kravitz. Was je ook op de fiets? En toen Ja, mijn gebracht. buurt die woont toevallig ook in Emmen. Dus ah, ja. we waren op de fiets. <grijg> en toen kwam er ook iemand, uh, Eddie Vedder, is nog op de fiets? Sorry? Eddie Verder, was je ook op de fiets? Nee, die, die was er niet. Okay. Het uh, was de volgende dag wel golnering, maar Eddie Vedder is een ander, ander festival geweest. Ja, dat klopt. <grijg> ja, nee, dat was een hoop te doen, ja, al, wegedruk, dat die uh, weggebracht werd ooit. Ik uur, die jaar geleden of zoiets. Ik kijk nog even naar mijn medepresentatoren. Diep in de teksten of we zullen we ja, even een plaatje... Ook, nou, nou, dus, nou, doe maar een plaatje. Doe maar even we een we plaatje. We hebben alle tijd natuurlijk. Hè? Ja, we hebben echt drie uur lang de tijd. We we het vol, echt. Even zoeken, hoe we het allemaal vol krijgen. Voor mij redden dat wel. shadow just behind I am with you all of the time I am with you all All of the time. Hier bij Toepakleef op de zaterdag. Moi. We zitten hier gezellig met z'n allen. Het loopt redelijk vol. We zitten er met z'n zes al gewoon achter de microfoon. Sander gaat straks. Die... Mensen, al mensen. Wat zegt u? Dat... Al die ontbijtende mensen. Ja, al die... ja, het klinkt altijd gezellig. Al die bordjes en die schoteltjes en lepeltjes. Ik wil zij het gezellig vinden. Ja. Uh, hoezo twijfel van jezelf? Nou, op jouw nee, nee. leeftijd, nee, houdt toch maar op. Ik zeg praten in Nederlands waarschijnlijk. Oké. Okay. Nou, goed, maakt allemaal niet uit. Vandaag is een spannende dag. Want ja, er wordt door er 105 mensen wordt er beslist. Persoon? Ja. Vandaag. Ja. Ja. Ja. Ik heb goed helemaal geen, geen schrijver gehad, maar ik ben wel lid van de ja. FNV. Oké, okay, maar ben ook... aan jou gevraagd of je, of je het goed vond? Of ik het goed vond? Hoe, hoe moet ik dat doen? Dat is een grote vraag. Dat moeten we even opzoeken op internet. Nou, en het... andere mensen ook even zeggen hoe ze dat Gist, Gisteren, vandaag waren er dus 105 mensen waren bij elkaar gekomen. En dat is dan, uh, wat noemden ze ook weer? Parlementsleden. Uh, uh, Ledenparlement. Uh, die zijn 105 bij elkaar. En uh, die werden allemaal geïnterviewd. Het waren echt mensen van alle soorten. Gewone mensen. Uh, een slager, uh, slager zat erbij. Een boer, een... Uh, een Timmerman, ja. ik denk, die hebben zich toch helemaal goed ingelezen, toch wel? Want die gaan straks als je, beslissen. Als je er trouwens nog. Uh, wat ik snap er ook niks van. Hè? Als je je stem er nog over wil geven, ja? uh, alle FNV-leden kunnen tot vandaag 12 uur uh, hun stem uitbrengen via de website. Oh, via de website? Oké, okay. okay. ja. er zijn drie keuzes, geloof ik, blijft zo veranderd. Ja, nee, en dan heb je, je ook weer het politieke gedoe. Erachter. Ik vind het toch uh, altijd een beetje lastig? Want dan zag ik zo'n krant. Ja? Er staat zoveel in over het pensioen. En ik heb dan ook een, heb je een half uurtje pauze en heb ook geen tijd om alles te lezen. En dan zit je nog te denken: is het nou goed of niet? Weet je? Ik, uh... ja, het is heel lastig om je er echt goed in te verdiepen. Ja. En uh, ook om jezelf open te zetten. Want voor jou is het misschien niet de beste oplossing, maar waarschijnlijk voor het land misschien wel, misschien niet. Dat daar moet je Ja, je moet vooral denken aan de toekomst. Ik bedoel, ja. in mijn geval, ik moet er eigenlijk helemaal niet druk om maken. Ik moet echt kijken wat voor mijn kinderen belangrijk is. Voor mezelf, ik denk nou, ik red dat wel joh. Ja, ik, heb, wel. Ik, ik heb een uh, potje, ik, ja. ik, denk, ik verkoop af en toe zijn tweedehands fiets. En dan uh, krijg, je... ik, krijg ik het wel, sluit, wel, uh, wel, wel, wel, wel, wel sluitend. Dus ja. uh, en wel uitkijken dat je niet te veel verkoopt, anders word je gekort op je AOW. Oké. Okay. Ja, goed. Uh, oh ja, de AOW probeer het toch. Het... tegenwoordig ook gekort worden. Ja, ja. Kan, daar Die kun wordt. Ja, nou, daar kun je op gekort worden. Nee, ik probeer onder de raten te blijven. Ik geloof ja, dat even nu een, uh, als je een miljoen krijgt, krijg je is. gewoon geen AOW meer. Nee, precies. Nou goed, uh, jij wordt straks gewoon gekeurd. Wat ik al zeg, bij 55 word je gekeurd. Wat uh, kan u nog aan? Uh, uw levensverwachting is 90, nou ik dacht tot 70 doorwerken dacht ik zo zelf. 89. 89, ja. precies één jaartje vrij. Moet lukken. Ik zeg altijd, een dier moet ook op zoek naar zijn voedsel. Waarvoor zou een mens gaan, we gaan zitten? We gaan kijken tijdens een van de festiviteiten die we hier vandaag hebben. Van. Staat hij nog lekker te dansen? Hoe oud ja. u meneer? Ja. Nou, waarom werkt u niet? Nee. Moet je kijken hoe ze te dansen. Ze zien niet hoe die man de volgende dag helemaal uitgeput op de bank ligt. Ja. Als de spieren doen zeer. Ja, dat, dat is natuurlijk. Ja, die kans is heel groot, hè? Ik heb ook Ik laat me helemaal gaan met muziek. Maar de volgende dag dan denk ik van. ja, ja dat had ik even dat, niet moeten doen. Dat was wel iets te. Ja, precies. Nou goed, uh, straks onder andere Zandvoortse berichten. En we hebben nog even aandacht voor wat er allemaal in Zandvoort te doen. Het is 24 uur lang zitten we hier. En uh, onder andere uh, um, activiteiten. Soms uh, hadden we het over. Was het bij het surfboard hadden we het? Ja. ja. En het over, over uh, hertenspotten. Ik geloof dat het nu even op de lange baan is geschoven Want je moet er nu een zwembroek bij dragen. Goed, eerst maar eens even muziek op die zender. laatste plaatje voor 9 uur. Na 9 uur start ook nog steeds een stukje geschiedenis. Het is vandaag uh, 15 juli. Wat gebeurt er allemaal door de jaren heen? We kunnen het nooit doorslaten.